De dichter, schilder en tv-maker Hans Verhagen is op 81-jarige leeftijd overleden. Verhagen debuteerde begin jaren 60 met de dichtbundel Anatomie van een Noorman. In 1967 maakte hij samen met Wim T. Schippers en Wim van der Linden... hoepla voor de VPRO, waarin voor het eerst een naakte vrouw... op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Voor zijn poëzie won Verhagen in 2009 de PC-hoofdprijs. Het weer... Vannacht koelt het af naar 2 tot 8 graden morgen en zondag zondag en warm met maximumtemperaturen van 19 tot 23 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM! ZFM! Met nu de nacht. Kruis. The first step is to get the first step.